Ja, gaan ja. studeren, werken. Nou, in principe, na de basisschool ben ik naar de MULO gegaan. De MAVO in die tijd heette dat al. In Hillegom. Oh. Uh, daar heb ik vijf jaar over gedaan in plaats van oh. vier jaar. Ja. Maar uh, ja, dat was ook een periode waar ik niet zo leuke herinneringen aan heb. Oh. Het was niet zo boeiend voor mij. Er dus zat... Uh, oh.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 toen wilde ik graag parttime werken. Maar in die tijd mm. was het nog niet gewoon om parttime te kunnen werken. Dus ik heb ontslag genomen en ik mm. ben als vrijwilliger bij Teen Challenge in Haarlem gaan werken. Oh, Want ja. Teen Challenge was verbonden aan de Pinkster gemeente waar ik kwam. Waar ja, ik daar kwam. jij altijd al. Ja, vonden. daar kende oh, ik. Ja. Dus uh, ja, dat was gewoon heel erg leuk om daar mm. wel eens te koken, de administratie te doen ja. en...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 Ja, ja klopt Daar is nu een heel groot uh, verslavingscentrum ja, uh, ja, Waar ja, mensen ja. kunnen afkikken van allerlei dingen En psychiatrie ook voor kinderen ja. Van alles en nog ja, wat hè verslaving van uh, Ja gokken ja, Nou van alles en nog wat Ja, ja dat is helemaal van deze tijd ja. uh, Al Jamzijnt. die extra verslaving Zelfs uh, ja. internetverslaving heb je ja. nog uh, En ja. alcohol natuurlijk is wel bekend ja. Nou dat een, ja dat is goed om te weten Dat dat uh, in Dordrecht zit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 ...dat de uitvaart wel iets voor mij was. Dat heeft ook te maken met mijn opleidingen. Ik heb heel veel pastoraat en diakonie gedaan. Ja. Nou ja, huizen verkocht, dus dat is ook weer een soort van... Eh, ja. ...uitvaart is ook een soort huisje verkopen. En eh, vooral ook met mensen omgaan. Ik ben een mensenmens, ik hou van mensen. Ik ja. vind het fijn om naar ze te luisteren. Ik vind het fijn om met ze te praten...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 Dit is die van Petergem, CFM Zandvoort, met het laatste uur. En vanavond spreek ik met Elske Stevelmans. Ja, Elske, je had al op jonge leeftijd ja, eigenlijk een keus voor God gemaakt. Hoe ging dat bij jou? Ik was als kind al religieus. En als een familielid op bezoek kwam, vertelde hij altijd verhalen over Jezus. En dat vond ik prachtig als kind. En uiteindelijk zag ik van, jullie hebben iets wat ik graag wil hebben.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 Een glow is uh, eigenlijk ontstaan uit een groep vrouwen. Die zeiden van wij willen gesterkt worden in ons geloof. Hm. Uh, en deze vrouwen die gingen gewoon bij elkaar zitten. Zij met elkaar gaan praten. Zij met elkaar gaan bidden. Met elkaar de Bijbel gaan lezen. Hm. En daar is eigenlijk een glow uit ontstaan. Hm. Het mooie vind ik nu ook. Dat het meer open gaat staan. Ook voor mannen.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 Ich war ein Sünder verloren, wenn du stirbst. Doch heb den Kopf, weil lieb. It's for that.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 opendoors.nl U gaat nu luisteren naar het verhaal van een geheime gelovige. Ik ben Pervien getrouwd en naaiste bij een moslimvrouw